Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen is de rechtszaak begonnen tegen twee medewerkers van een zorgboerderij in Wedde. Zij worden verdacht van mishandeling van tien bewoners. De zaak kwam aan het licht door journalist Alberto Stegenman. Die was daar vijf dagen met een verborgen camera en zag hoe bewoners verschrikkelijk werden behandeld door de leiding. En we hebben het echt niet alleen over mishandelingen, maar ook over pesterijen. De bewoners werden ook echt gekleineerd en dat... Dat is wat, wat daar continu gebeurde. Het was niet dat dit een incident uh, was. Uh, die vijf dagen dat wij daar waren hebben we dat eigenlijk uh, ja, aan de, loop de band gezien. En we weten inmiddels dat zich dat jaren daar heeft afgespeeld. Een van de bewoners zou met zijn hoofd in een wc zijn geduwd. Een ander werd in een sloot gezet en weer iemand anders werd buiten onder een druppelende tuinslang gelegd. De inwoners van het Friese dorpje Waathoeken moeten iets langer wachten op de uitslag van de Europese verkiezingen. De stemmen waren vrijdag al geteld, maar waren nog niet doorgegeven. Daarna werden ze in een kluis gelegd en op die kluis zit in het weekend een alarm. Dat alarm ging er vanochtend om 7 uur af en meteen daarna zijn de uitslagen doorgegeven. GroenLinks PvdA werd daar de grootste met bijna 20% van de stemmen. En 200 middelbare scholieren in Amerika hebben na 50 jaar wachten alsnog hun diploma gekregen. Ze zaten er helemaal klaar voor in 1974. Maar de boel werd toen letterlijk afgeblazen door een tornado. Iedereen moest de schuilkelder in en de uitreiking werd nooit ingehaald tot nu. Daar is deze inmiddels volwassen leerling maar al te blij mee. Dit weekend mochten alle scholieren stuk voor stuk het podium op. Inclusief toga en hoedje om het diploma te ondersteunen. Ontvangen. En het weer nog. Nou, ik kan het niet mooier maken dan het is. Het is overal zeiknat. Vanmiddag heel af en toe een klein beetje zon. Later vanmiddag en vanavond gaat het ook nog hard waaien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam vijf minuten vertraging tussen de knooppunten De Hoek en Badhoeverdorp. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tien minuten vertraging door de werkzaamheden tussen afrit Averhoorn en Purmerend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Het ZFM radioprogramma. Het actualiteitenprogramma. Over sport, kunst, cultuur. Van alles wat er in ons mooie dorp gebeurt. Dat elke zaterdag van 10 tot 12 is te beluisteren op ZFM Radio. We zijn weer terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort in de studio. En we gaan lekker muziekje draaien, want Hans die moest even roken, dus die komt straks terug. Ik zou zeggen, nummertje 8. Ja. We zijn met de verzoeknummers bezig. Hè? Verzoekje van Jelmer. Ja, dat die hebben we net gehad. Um, raspberries go all the way. En dan Ik heb... Cor. We hebben ook een verzoeknummertje gedaan. Starbucks Moonlight Feel Right. Daar komt hij? Get to play. I'll take you on a trip beside the ocean and drop the top of Jazzy Bay. Ja, we hebben nog wat uh, sportschappen nou, we, uh, uh, we, gaan, we gaan door naar, naar het uh, muzieknummertje van Corcor. Die zit op een booreiland. Ja. Dus, uh, nee, Korko... is een standvoort volgens mij. Nu. Nee, hij is nu... maar hij is nog steeds op een booreiland. Hij, hij komt uh, volgende week terug. Nou, misschien luistert hij wel. He. Die weet het niet. Ja, ja, je Kort, ziet al die Kort mooie vanuit. reizen dat hij ergens in, uh, in Oost-Duitsland zit... waar okay, uh, ja. de, uh, de, de, de, de gebouwen die hier langs de kust stonden... Die staan daar nog, ongeveer hetzelfde. Ja, dat komt. Die hele grote Oortijdse hotel. Prachtig nou dat natuurlijk. Je hebt nog voor, sport, hè? Ja, we hadden het voor het uh, uh, nieuws DTM. heel even over uh, DTM en de komende uh, historische Grand Prix. Die is dan uh, 22, 23 juni in het weekend. Ja. En uh, nou, ik kan nu wel zeggen dat, uh, dat uh, wij als ZFM daar net als vorig jaar, hè, toen uh, was het 75 jaar bestaan van. Uh, van de circuit en uh, we hebben daar uh, toen twee, uh, twee dagen, uh, ik denk zelfs drie dagen toen, in ieder geval uh, uitgezonden, live uitgezonden. We gaan het nu doen op vrij, uh, zaterdag en zondag en uh, van tien tot, uh, tot vijf. We maken er weer leuke uitzendingen van met een hoop gasten uit uh, die wereld. En uh, nou ja, s'avonds uh, uh, ga jij, als het goed is, ook weer... Uh... <laughs> De, de, de de zorgen, ...zorgen de parade de, dat die wagens weer in het dorp komen. Hè? Dat klopt dat Ben. Ja, dat is wel, uh, wel weer de bedoeling. De vergunning is goedgekeurd. En uh, allerlei dingen die staan er al klaar voor. Uh, de inschrijving van de auto's, dat regelt het circuit zelf. En ja, ja, ja, ja. De, de Hark, de Historische Automobil Racing Club... Ja. ...die uh, zorgen dat er een auto of honderd uh, ja, klaarstaan. Ja. Uh, rond een half acht, kwart voor acht... ...is waarschijnlijk het vertrek vanaf het circuit... En dat gaat dan via de uh, Verspijtstraat, ja. Engelbert, Hogeweg, uh, Haltstraat Zo, dan een... en dan weer nog een keer terug. En bij het tweede rondje worden ze geparkeerd, uh, groot gedeelte in de Haltstraat en de groot gedeelte Kerkplein en ja. de Kerkstraat. En dan kan men uh, de auto's bezichtigen tot een uur of half tien. En dan uh, gaan ze rustig. Ja, het is uh, gewoon een heel leuk evenement wat er bestond. Het is een prachtig evenement. En, uh... en wat, je, wat je ziet vanaf het begin, dat iedereen op het uh, Raadhuisplein stond... Uh, Mannik of 2,300 zijn er nu toch wel 4000 geworden ja, die uh, ja, ja, ja, rond ja, ja. het hele parcours staan. Leuk hoor. En het grappige is dat als ze geparkeerd staan, iedereen toch die haltestraat en ja. die, uh, ja. die kerkstraat in wil. Ja. Wel, echt leuk om te zien. Ja, zeker. Helaas ben jij er overdag niet bij, hè? want uh, nee. jij hebt een ander groot evenement. Ik moet even naar de KLM Open. KLM Open op uh, de International in Amsterdam. In, het, in hetzelfde weekend, uh, vrijdag, zaterdag, ja. zondag. En ja, uh, ja een groot deelnemersveld. Uh, we gaan wel zien hoe dat loopt. Ja, zeker. Ja, ben het, is, het is wel lekker dicht bij huis deze keer. Ja, dat is wel lekker. Hè? Want, je uh, elke avond naar huis. Je kan gewoon uh, s'avonds naar huis toe. Nou, nu het we het ook, we ook wel over tennis hebben. Ja, over, uh, over sport en dan hebben we het nog even over tennis. Ja. Uh, tennis op Standvoort heeft een uh, team wat speelt in de eredivisie gemengd. Dat is dus uh, vrouwen en mannen. Uh, ze hebben de afgelopen anderhalve week zeg maar, voorrondes gespeeld. En de eerste vier van de acht plaatsen zich dan voor de finale. Finale weekend, mm. wat eigenlijk dit weekend is. Dus ik denk ik net begonnen eigenlijk, twaalf uur het beginnen. In Zandvoort? Dus, uh, nee, het is niet in Zandvoort. Het is wel een keer in Zandvoort geweest. Maar de kampioen van het jaar daarvoor, die organiseert zeg maar, uh, een jaar later. het. Uh, ja, okay. En dat is Leimonios in uh, Den Haag. Nou, Zandvoort heeft zich als vierde geplaatst uh, voor die uh, finale. Door een uh, prachtige overwinning... Uh, op, uh, uh, ik dacht. Uh, uh, Alta. Nee. Uh, nou, in ieder geval. Ze hebben afgelopen donderdag gespeeld. Speelt je? Ja. 5-1 gewonnen. En daardoor hebben ze zich geplaatst. En ze spelen nu. Uh, tegen Naaldrijk. Uh, de nummers 1 tegen. Uh, nee, nummers 2 tegen 3 en 1 tegen 4 spelen. Nou, voor speelt tegen Naaldrijk. Hebben ze in de voorronde. Met 4-2 van verloren. Maar ik geef ze toch alle kansen hoor. Want, uh, Sterk? Dus daarnaast hebben we een paar hele goede tennissers. Jesper de Jong onder andere, die uh, ook op Roland Garros heeft gespeeld. Mm. Tegen, tegen Alcaraz, uh, die Spanjaard, die nu in de finale ja. trouwens, staat morgen. En uh, daar heeft hij, nog een, uh, uh, heeft hij daar nog een set van gewonnen. Nee, dat was uh, Talent Griekspoor. Hè, van, uh, maar in ieder geval, uh, uh, een hele, hele goede speler. Vrijwel als een partij al gewonnen, dus uh, die, die kan het wel gaan maken. Dus uh, vanavond is dat bekend of ze dan morgen spelen de finale. En uh, dat is wel uh, spannend. Moet je daar wel binnen. Ja, ze zijn uh, trouwens wel al drie keer uh, kampioen uh, geweest. Ja. Dus uh, ze, ze doen het goed. Grote, Leuk, grote kans. Grote, grote kans in ieder geval. Okay. Leuk dat ze zo hoog, uh, hoog spelen, toch? Prima. Ja. Nou ja, uh, dat is het uh, tennis. En uh, nu hebben uh, we de sport wel een beetje gehad heel ja, sport. Nou, dan gaan we maar een stukje muziek doen. Ja, lijkt me. Uh, the boys, give up your guns. When I woke up this morning I found myself alone I turned to touch her head and she was gone, she was gone And there beside my pillow were her tears from the night before She said. In, uh, uh, ja, we... Ja, we gaan uh, weer door naar het uh, muziekje nummer 10, de boys. Uh, Hans, Films. Ja, films in de bioscoop. Uh, ja. We hebben natuurlijk een bioscoop in Stantvoort en uh, Nu zijn uh, een aantal uh, meiden die zijn erg enthousiast mm -hmm. begonnen om dat weer een beetje op, uh, op de rit te krijgen. En ze hebben een uh, eerste gehad vorige maand al, volgens mij. Mm -hmm. een, uh, hebben ze al ja, twee, twee uh, films laten zien? Voor twee euro kun je daarin. Er waren twee voorstellingen. Ja, er waren Middags, er twee voorstellingen en... inderdaad. Nou, dat, dat gaat volgende week zaterdag, 15 juni. Volgende week zaterdag toch, ja. Gaat het weer gebeuren. Uh, twee films in, in de de Bioscoop. Toy Story deel 3, de, de leukste versie, Nederlands gesproken. En uh, dat is om uh, één uur. En om half vier draait ook nog een keer uh, de, uh, Indiana Jones. Dial of Destiny met Harrison de Ford. Dus uh, als je die films wil zien, dan kun je voor 2 euro erheen. 15 juni, uh, de vorige keer was het redelijk vol moet ik zeggen. En, uh, ja. Amanda en Chantal en andere vrijwilligers die... Uh, ze hadden wel een hele moeilijke website naam. Ja, een hele lastige, maar goed in ieder geval. Mensen konden het wel vinden en, uh, en uh, ja, ze zijn van harte welkom. En de volgende, dat kunnen we ook al zeggen, die, die datum je, zou je ja, vrij tuurlijk, kunnen houden, tuurlijk, tuurlijk. is 17 juli. Dan kun je er ook weer in. En dan draaien draai ze Elemental of Inside Out voor de kids. Mij zegt het niks. En uh, Grand Hotel, uh, Budapest Hotel. Dat is hem. Zeg jij dat? Was, ja, uh, ja heb ik gezien. Als je een, een leuke film wil zien, moet je nou. daar zeker heen gaan. De Grand uh, Budapest Hotel. Oké, okay, nou ja, goed. Ze hebben een hoop sponsors. Ik mag ze niet opnoemen. hè? Jawel. Ja. Wel? Nou, daar gaan we. Uh, de gemeente Stantwoord, die, die sponsor. Nou, ook. Die sponsoren goed. Wel. De Fit Academy, het Plein, Mandy's. Frituur dan Ver, Dierendokter Stankwoord, Stiphout, uh, en wij, Wijsman Fietsen. Nou ja, dat zijn ja, natuurlijk goede sponsors. Ik, en, ik vind uh, het sowieso uh, uh, al leuk dat die bioscoop weer gebruikt wordt. Ja, he, zeker, want, uh, zeker uh, weten. En, en de sponsoring is gewoon perfect. Ja, hartstikke mooi. En ja. dat je kaartjes kunt aanbieden voor 2 euro. Nou ja, ja. Waar, waar, waar, waar, waar heb je dat nog? Want tegenwoordig in de bioscoop in Haarlem, maar betaal je 13, 14 euro. 13, 14 euro, 14 euro. Ja, dat is toch een hoop ja. geld. Oké, okay, nou ja, Hans. dat was het even over de over Ja, want de we gaan nu toch wel naar het hoogtepunt van, uh, van uh. de uitzending toe. Oh ja, ja, ja. Het verzoeknummertje van Hans. Ik ben heel benieuwd wat <laughs> ja, ik uit ja, heb gekozen. Lief. The Kings. The, the Kings. The end of the day. Ja. Ray Davies. Ja. Baby, I feel good. From the moment I ride. Feel good Eindelijk goede muziek uh, van de Kings. Ja, lang, lang gewacht. Ja, leuk. Als... Ja, lang gewocht, Toch gekomen. <laughs> toch gekomen. blijkt nog aan de beurder gekomen. Inderdaad. Ja, ja, ja. Inmiddels is uh, ook aangeschoven Leon. Van S. Uh, van en, Ja, goedemorgen. Uh, hij, doet, hij doet nogal wat met filmpjes. Ja, en uh, nou, dan moeten we even uitleggen wat ja. filmpjes. Niet in de bioscoop. Maar uh, nee, we hebben een street art festival. Nou, we hebben nu, ja. uh, zeg maar van de week is street art begonnen. De eerste kunstenaars die zijn van start gegaan. Uh, de de kippentrap is zeg maar, in principe af, alleen staat daar de stijger nog. Die wordt maandag weggehaald en er wordt een heleboel aangeveegd. En het is echt heel erg leuk ja, om te kijken. Opzien, het is in, uh, een soort Delsblauwe wand, ja, maar dan op mooi. een andere manier. Ja. Maar het is heel ja. leuk te zien. een soort tegeltjeswijzer. Ja, het is, het is fantastisch. <laughs> nou, en verder uh, zijn ze dus begonnen met het, uh, zeg maar het decoreren van het Dolphinarium. Er zijn nu... Uh, één kant is er klaar. De kant van de flat. Dus als je de zeeweg uit komt te lopen... dan kijk je zo door die poort en dan zie je dat ja, zo mooi. Prachtig mooi blauw Het is een prachtig ja, mooi ja. ding. Um, we hebben met uh, Timelapse.life hebben we een timelapse-camera staan op de grote muur... Uh, aan de kant van het hotel. Uh -huh. Dus daar zie je continu... Elk, er wordt elke minuut een foto gemaakt... En dit is nu een film. Je ziet dus die hele reeks die zie je achter elkaar. Dus we zijn met ja, nul prachtig. begonnen. Dat is een heel mooi He? Je ja. ziet dus ja. nachts, het hm? is geregend. En nu ben ik ongeveer aan het eind. Hij gaat het maandag afmaken. En dan schuiven we de camera op. Want dan begint de volgende kunstenaars. Die gaat dat korte wandje van tussen de boulevard en de grote wand doen. En andere dingen waar we slecht bij kunnen met timelapse camera's. Die fotografeerden we gewoon. Dus de kant van het Venemaplein hebben we gewoon gefotografeerd. Mm. En die komen vanmiddag, daar zijn ze gisteren weer mee begonnen. En dan komt straks om een uur of vier, hebben we weer een nieuwe versie. En dan kan je dus helemaal volgen wat die kunstenaars doen en, en waar, waar ze mee bezig zijn. Belangrijk is, waar kun je het volgen, Leon? En, en, en, hoe, je kan het, en hoe? En hoe? Ja, nou, het, de, de filmpjes die, uh, staan uh, elk uur op ZFM, dus op... Uh, het kanaal 40? Kanaal 40 en op KPN-kanaal. Dus 1367. Het staat op ZFM uh, YouTube. Elk heel uur wordt het uitgezonden? Elk hele uur. Okay. Ja, kijk, zolang het onder de vijf minuten blijft... kan ik die filmpjes gewoon... Uh, ik, ik knip ze dan vaak ook wel... naar vijf minuten toe, want dan kan je veel meer ja, uitzenden. Ja. Uh, er komt ook een grotere film. We gaan een... Uh, een, een, een, zeg maar een wandeling maken. Althans... Carina gaat samen met Hilly een wandeling maken. Dat gaan we filmen. En dan gaan we wat meer vertellen over de kunstenaars... en over hoe lang en waarom enzovoort enzovoort. En die komt dan gewoon elke dag om vijf uur op uh, tv te staan... Ook weer op hetzelfde ZFM. Hè, dus uh, beide kanalen, KVN en. Of, uh, KPN en dat uh, kunnen nog via. Uh, en YouTube, En Rob, Rob Harms, die, zet, die zorgt er ook weer voor dat het ook weer via de app en op Facebook. Ja, eh, ja, ja, Alleree, uh, ja, ja. Het is ook heel leuk, want op dit moment werkt bijvoorbeeld Edwin Keur van uh, Zandvoort Foto, die werkt mee. Uh, nou, um, Marcus die heeft dus met uh, timelapse en wat dat, is van, dat is ook een bedrijfje van hem, heeft u dus die timelapse-camera geïnstalleerd. Goed hoor. En er hadden grote problemen met, uh, met internet in het Palace Hotel. Nou, het heeft hij dan maar een schoteltje al gehangen, dus die staat beneden en die downloadt <laughs> af en toe. Het is, het is een tovernaar. Ja, mooi, internet. mooi, Je had het net over korte filmpjes en lange filmpjes. Ja. Um, elk uur is er de korte versies. En om vijf uur, lange versies. Zijn er ook andere filmpjes te zien? Ja, dat draait met regelmaat. Bijvoorbeeld de KNRM draait dit ja. weekend weer. Dus beide films. Dus Carina op zee Carina, en uh, Carina, en uh, Carina, en Carina op strand. Die is de mensen geïnterviewd. Ja, Carina is natuurlijk onze star reporter aan het worden. Dat doet ja, ze ook fantastisch. Dat doet ze heel goed. En um, nou, We hebben er vaak ook muziek staan van um, uh, Alternative FM... Hè, dus deze maand bijvoorbeeld, uh, afgelopen donderdag, was uh, de eerste Volendamse band. En dan komen er nu vier achter elkaar. Ja. De, uh, de, de ketsen. Uh, nee, nee, nee. nee <laughs> de echte goede, oh, dat is, ja, de, de goede. Ja, de goede. Ja, de, de, de betere, ja. Het ja, betere werk uit Volendam. Ja. En, uh, nou, we hebben toevallig, uh, ik weet niet, ja, die draait in het weekend ook nog een keer. Uh, ook uh, 105 die had uh, een interview gedaan uh, op het circuit. Eigenlijk zeg maar een soort vervolg op het interview wat jij gedaan hebt ja. over uh, ja. die uitbreiding van het circuit. Nou, hun waren weer een stapje verder. Er was alweer wat klaar. En ze liepen ja, bij Bernie's, stonden meubeltjes en zo. Dat zijn gewoon hele leuke dingen om te zien. Nou ja, wij komen er op uh, 23 juni ook nog weer op terug. Ja. Als wij bij de HGP gezien. want dat wel makkelijk. Ja. Uh, nou, wat, wat je net allemaal vertelde, dat maakt onderdeel uit van uh, Street Art Sanford, Ja. En uh, van 5 juli tot 1 september is er een tentoonstelling in het Sanford Museum. Uh, en er is op de boulevard een, een, een buitenexpositie van het Moco Museum in Amsterdam. Dus dat dat ja. klopt, hè? Ja. ja, dat klopt. En op vrijdag 5 juli om 3 uur wordt, uh, worden alle murals opgeleverd. M murals heet het. Murals. Mooi, ja, ja, ja, ja, mooi. En uh, dat is op de locatie burgemeester van plein om 3 uur. Dan wordt het echt uh, geopend, ja, zeg dat, maar. Ja. He. En uh, nou ja, uh, het is hartstikke leuk. Want uh, er zijn ook curatoren bij betrokken, heb ik begrepen. Ja. Theo Dorrestein en uh, Steven Soeters. De naam Soeters is al bekend. Die doet het meer voor het museum. Klopt? Ja, ik dacht het wel. Het is mij niet helemaal bekend. Maar die zitten meer aan de museumkant af. En de projectondersteuning is van de stichting Beleefstand. Beleefstand Beleef Zand wordt en Hilly en Gilles. Die zijn lekker bezig allemaal. Dat gaat hartstikke leuk. Ik wil even terug naar Gilles. Want Gilles is natuurlijk ook hoofdredacteur van de krant. Het bekendmaken van films... Die jullie maken. Komt dat in de krant? Uh, ik ga gillers daarop ja, wijzen dat, dat we dat wel, echt ja. moeten doen. Ja. Zeker met deze type films, want het is helemaal. Ja, leuk het is hartstikke om te zien. Alleen, je moet wel weten wanneer het is. Ja. Gelukkig weten nu een aantal mensen die vandaag luisteren dat het elk uur is en om vijf uur. Maar ja. de de gemeente weet het eigenlijk uh, ja. uh, uit de krant. Ik zal Jolanda ook nog even vragen of ze op dat is. Dat is ook wel, ja, ook, uh, is ja, ook ja, wel heel aardig. Ja, bekendheid is. Uh, bekendheid is, uh, voor uh, deze ja. dingen. Ja, nou, het is ook even leuk om naar uh, paal 69 te lopen. Want, uh, dat ja. is een entweg, maar het is een leuke wandeling... want daar hangt een boot in een lantaarnpaal. En er ja, is dus ook het een onderdeel. Ook van. Ja, ja. Ja. Oh, ja? <laughs> ja. Dus er gebeuren meer dingen dan ja. alleen het spuit. Als je die niet gewoon voor de rotonde kunt <laughs> Ja, Ja, ja dat is makkelijk. <laughs> het, het is een ontzettend leuk gezicht. En, en dat zijn eigenlijk de dingen ook waar uh, Edwin Keurman langs langskomt. Ja, dat leuk. die dat dan door het dorp. En ja. die zegt van, hé, hey, leuk, hup, foto. En die, die, dat ja. komt allemaal nog naar ons Het is echt één... Heel leuk. Het is een beetje... De, nou, je zou het bijna de vervanger van uh, de zandsculpturen uh, uh, kunnen ja, noemen. Cool. Maar dit is echt ontzettend leuk. En het begon bij drie garages, vijf garages. Ja, ja, ja, die ja, ja. garages gaan we er nog uh, ja. op de film zetten. Ja. Ik ga nog film maken van de poortjes waar gespoten is. Oh, dat is dus want dat, er zijn veel nog, ja. plekken ja. waar ja. al ja, hele de, leuke dingen gedaan zijn. Er zijn mee. leuke dingen. Nou, we gaan zeker zien uh, naar de filmpjes. Eén uur korte filmpjes, vijf uur lange filmpjes. Leon, bedankt. Geen We gaan naar een nummertje dus twaalf. Credence, Clearwater Revival, I put a spell on you. Strijd toe vergetenheid, laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand, ach, vergeten want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom dat is voorbij, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Voor jou in het stof van de wiegen, de paren, van de de paren, van touw. Ik zal je mijn lief. Laat me niet alleen, ik bedenk voor jou woorden rood en blauw, taal voor jou alleen. En met warme mond, zeggen wij bij elkaar eens, was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jongvrouw die stierf, van nostalgie, hankerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen Want uit een vulkaan die was uitgeblust Breekt zich naar wat rust, toch het vuur weer baan En op oude grond ziet men vaak het graan Heel wat hoger staan dan op verse grond Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht Daglicht mint de nacht, mijn hart mint jouw hart Laat me niet alleen, laat me niet alleen Alleen. Laat me niet alleen, nee ik huil niet meer, nee ik spreek niet meer. Want ik wil alleen horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En iets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn. Wil je adem zijn, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Ja, ik ben het niet gehoord, Ben. Dat was nee, joh, Rist, ik zit nog aan ja. jullie te luisteren. Hey, weet jij al iets over uh, het uh, programma van de uh, Grand Prix? Nee. Het, het bijprogramma, zeg maar. Van, dat is, het, daar we hebben we het nog heel lang over... over hebben. Nee, maar dat was natuurlijk... Hij al moest het presenteren, deze man. Ja, maar ik heb er uh, niks gehoord. Jij? Nee, oké. Okay. Maar ik weet wel dat er... Uh, vorig jaar was er een protest van uh, uh, taxichauffeurs. Weet je dat nog? Ja, nee. Die regionale taxichauffeurs. Ze gaan nu een proef houden... waarbij 150 taxichauffeurs, zeg maar... Uh, uh, een, een doorlaatbewijs krijgen... om uh, toch hier op Stantwoord... Uh, uh, tijdens de Grand Prix... Uh, te kunnen werken, zeg maar. Nou ja, als het uh, uh, de illegaliteit tegenhoudt... is dat natuurlijk fantastisch... want uh, anders krijg je weer ruzie... en uh, ja, ja, ja, nee, taxiseveurs dus, die boven elkaar gaan zitten. We waren woord... vorig jaar kwaad, hoor. Ja, ik was ja, ja. erbij geweest dat de krocht bij... Uh, zeg maar hun... Uh, een protest. protest, ja. ja. Nee, uh, ja. Het bijprogramma dat zou uh, gepresenteerd worden. Ik heb op de site gekeken en hm? er staat binnenkort maken wij ons programma bekend. Ja. Ja. Um, uh, antwoord kijkt er wel met een schuin oog naar, want er is extra geld vrijgemaakt. Ja, en, uh, vrijgemaakt. Voor, ja. Uh, uh, en iedereen is natuurlijk zeer benieuwd wat er gaat gebeuren. Dat uh, ben ik wel zeker, maar uh, er was geld vrijgemaakt met de voorwaarde dat er ook uh, ander geld van sponsors zou komen. En die sponsors staan niet in de rij kennelijk. Nee, maar dus, dus dan krijgen ze het geld wat een soort van beschikbaar is ook niet. Nee, klopt. Uh, maar er uh, dient natuurlijk wel een, een lijst met activiteiten gepresenteerd te ja, worden. Ja. En, uh, een een reuzenrad en een kartbaan, ja, dat betaalt zichzelf. Dat reuzenrad, dat uh, geloof dat ik betaalt wel. Dat betaalt zichzelf ja. wel. Dus, uh, maar we blijft het zijn... hoor, komt er staan. Maar, uh, Tuurlijk. Iedereen denk ik wel. Nou ja, het is uh, toch een attractie waar je ja. op wat plaatsen wat aan hebt. Dat kun, kun je wel zeggen. Ik heb ooit een proefrondje erin uh, in gedraaid. Toen deed Alex Willemsen dat nog. Ja. Uh, hij zegt, jij moet even mee. Ik zeg, waarom dan? Hij zegt, probeer eens in die flats te kijken. Huh. Dat was de, de, de dooddoende. Ja, ja, ja, je, kon, ja, ja, je kon in ja. geen flat kijken. Nee. Want het spiegelt allemaal terug. Ja, en, uh, ja dat was perfect. Ja, maar in Noordwijk staat ook zo'n uh, heel groot rat. Hè? Heb je dat meegekregen? Ja. Er, waren, er zijn ook een hoop gedoe met de omwonenden, etc. En dan hebben ze de helft van de verlichting uitgedaan. Dan weet ik het allemaal, ja... <laughs> Maar hij staat er nog steeds volgens mij. Nee, als je, als je, en dat is natuurlijk een beetje oude lullen praat... als je teruggaat naar kermissen en dat soort dingen die in, in Zandvoort ja. gedaan werden... Ja. dan is het natuurlijk een beetje karig om, om te zeggen... daar ja, mag geen reuzenrad komen. Ja. Zo, zet dat ding lekker neer. Je, je bent een toerist, ja, Zorg voor ja. je toeristen en maak er wat, uh, wat moois van. Ja. Kijk, Aan de andere kant hebben we nou uh, een paar jaar die Grand Prix uh, gezien... En wat de mensen doen is, de helft gaat met de trein naar huis. Ja. En de andere helft gaat gewoon feestvieren in de halterstraat. Ja, die staan allemaal in de halterstraat. Dat, dat punt. <laughs> dus eigenlijk hoef je zoveel te verzinnen. Nee, nee, dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar uh, ja, nou ja, goed. Uh, je, nou ja, het, het dat, het bijvoorbeeld is, in Scheveningen heb je, uh, uh, uh, uh, hoe heet het, Music of the Beast of zo. Né? Een groot ding met uh, Bluff en weet ik ja. allemaal. Ja, dat ja, zou je eigenlijk hier moeten ja, hebben. maar ja, dat heb je hier dus niet. nee. Nee. Dat, dat zijn evenementen waar Nederland op afkomt. Ja, tuurlijk. Nee, dat, is, dat is gewoon zo. daar nou, moet je een beetje aan gaan werken dan. Ja, nou, dat, is, dat is een mooie, uh, mooie uh, uitdaging voor je bent. Ja, ja, ja. Nou, laten we eerst maar weer eens naar de muziekje gaan, nummer 14. De, ja, de Clash, London Calling... Boys and girls, London calling, now don't look at us, phony Beatlemania has bitten the task, London calling, you see we ain't got no swing, except for the rain, and the crunch of things, the ice is coming, the sun's moving in, meltdown expected, the wheat is going in, engines on it, but I have no fear, cause London is drowning now. the invitation zone, forget it brother, you can go in alone, London calling, to the zombies of death, quit holding out, and draw another breath, London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out, London calling, see we ain't got no hide, except for that one. With the yellowy eyes The ice is coming The sun's swimming in Engine's not running The wheat is going big. A nuclear error But I have no fear, Cause London is drowning on high I am by the river And you got me shaking You got me so that my nerves are breaking If you knew me like I know you, girl Your knees would bend and your hair would curl You make me move, yeah, like no one else And when I'm with you, I can't control myself I've got this feeling that's inside of me It makes me think of how things used to be Oh, zitten we nu <laughs> bij de troks. Ik ben was nog niet helemaal klaar, maar nu nee, wel. Ik, ik moet wel Dus nu komt Doe Maar straks. Ja, helpt ja. uh, doorstrepen. Ja. Ja. ja. Maar heb jij er Zijn, nog we, op, zijn ja. we er alweer? Ja, oh, nou, dat waren twee nummers dus. Uh, de Clash en de troks. Ja, uh, laatste tien minuten gaan in van ons uh, Goede Morgen uh, we, je bent aan het buurtfeest uitgezonden. Uh, nou, Mond. we hebben daar uh, door uh, met ZFM hebben ja? we daar een, een hele mooie uitzending gemaakt. Een monsterprogramma. Ja, een ja monsterprogramma, de hele dag van uh, tien uur s ochtends tot uh, vijf uur s middags. Niet dat hebben we hebben niet alleen de team van Goedemorgen Stanford gedaan, maar uh, wij wel de eerste drie uur van tien tot één. En uh, daarna uh, was het uh, Rob Harms en Benno Veugen, die hebben ook een mooie uitzending gemaakt. En Thomas de Jong trouwens ook dat was er ook bij. Um, die hebben een hele leuke uitstelling gemaakt. Hadden de, de, uh, uh, het was goed weer toen hun uh, uitstonden, want wij begonnen... Wij zijn, jullie begonnen de, in de regen, Hij Wij begonnen in de regen, <laughs> ja. We zaten gelukkig wel binnen, hoor. Dan gaan het is niet het om. Dat is toch het scheelt. Maar, maar het een was een beetje triest om te zien uh, uh, dat iedereen inderdaad doorweek raakte. Maar ik moet zeggen dat de, ja, de, zelfs de burgemeester, die werd uh, nat, maar ja goed. Uh, die droogde, de de droogde de op op. Maar uh, uh, ik moet zeggen dat het een, op, op een gegeven moment een hele leuke sfeer was. Het uh, uh, werd ook beter weer natuurlijk. Het werd beter weer. Ja. En uh, ja, waar we het eerder over gehad hebben vandaag al, is uh, de, de rommelmarkt. Die ze over de hele Fremingstraat lang uh, doen. Zou die wat compacter moeten kunnen? Moet, uh, compacter moeten inderdaad. Want er, er waren toch aardig wat mensen die daar meededen. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar je moet het gewoon tot... Uh, ja, uh, zeg maar... Uh, de auto's een beetje dichter bij elkaar zitten. beetje dichter bij elkaar zitten En uh, dat is ook overzichtelijk voor mensen. Want nu stonden ze helemaal achter in de, de Vleemersstraat. Ja, uh, dat is niet goed natuurlijk. Hoe was het op het plein? Nou, op het plein hadden ze natuurlijk de hele dag door uh, allerlei artiesten. En uh, ja, het is niet mijn muziek. Maar mensen vonden het toch wel leuk, weet je. Roy het is Thomas een buurtfeest, en, uh, he? Het is een buurtfeest, zeker. En... Uh, ja, ik woon er nog niet, maar straks wel. Ik dus moet nee, natuurlijk altijd het een nummer van de Kings aanvragen. Ja, daarom, ja. Maar die komen niet, <laughs> komen niet optreden, denk ik. Maar uh, in ieder geval... Uh, ja, je, je merkte gewoon dat iedereen wel het uh, positieve inzag. En uh, ik moet Roy van Buringen een, echt een pluim geven... dat hij zo, zoiets organiseert met zijn groep, weet je wel. Ik, bedoel, ja, ik vond het stuk in de dag wat ook wel grappig. Want uh, uh, hij woont niet in Noord, maar Noord trekt hem wel aan. Ja, dat klopt. Maar voor mij heeft hij er wel gewoon. Ja, ja, daarom en... Uh, uh, ja. Heeft hij gelijk als hij zegt dat het een vergeten stuk zandvoort is? Nou ja, in, in, gedeeltelijk wel. Maar daar kun je ook weinig aan doen. Omdat het strand en het centrum... Ja, dat zijn gewoon de publiektrekkers, weet je wel. Ik bedoel, je kan wel een, een uh, groot uh, uh, evenement in, in Noord maken. Maar die, dat trekt niet zoveel bezoekers als, als op de... Uh, nee, nee, dat is echt een buurtbezoek. Wordt het. Ja, echt, je moet het echt zien als een buurtfeest. En dan uh, komt het een beetje in de belangstelling. Ja. Dat is alleen maar goed natuurlijk. Dus uh, wat dat betreft uh, is het een heel goed initiatief. En hij had uh, gelukkig een hoop uh, sponsors ook. En uh, uh, wat geld van de gemeente en uh, ja, van allerlei andere organisaties. De, de, waar trouwens ook andere buurtfeesten van gebruik kunnen maken. Hè? Als jij een buurtfeest organiseert, moet je maar kijken op de website van de gemeente. Ja. Dan kun je gewoon uh, aanvragen, geld aanvragen. Nou ja, nou ja, goed, Dus is, is, is geloof ik een pot van 20.000 voor of zo. Ik weet niet precies, maar... Uh, uh, de, ja, ik zou er gebruik van maken. Waarom? Ja, elke, elke uh, straat, buurtje, ja. kan daar ja. aanspraak op maken. En ja. het begint met 500 euro, geloof ik. Uh, <lacht> ja, dat zou kunnen, ja. ja. En uh, nou ja, die is dat maar net nodig, hè, weet je wel. In, nou, dus voor Oud-Noord. Voor... wordt ook altijd een hele leuke dag ja, georganiseerd. Ja, klopt. En straat. Uh, ja, klopt. Ja, dat, dat is al jaren zo. En dat doen ze altijd hartstikke goed. Dus uh, nou ja, zo zijn er wel meer initiatieven. En het is de, dus voor de ver, ver, buurt, de, buurtfeest voor jou buurt wat? Voor de verbinding? Nou, er zijn genoeg buurtfeesten <laughs> in de <alte> <laughs> Als je dat allemaal onder buurtfeesten moet scharen, <laughs> dan... Uh, nee, de Halterstraat is gewoon een hele gezellige straat. En, ja, ja, ja. Uh, ik bedoel, dat moet je gewoon zo houden. Het is een van de belangrijkste stratenverstand. Uh, wat, wat je zegt is, is waar. Uh, buurtfeest uit Noord, hè? dat is een groot buurtfeest... Maar voor de verbinding van, van straten en buurten zou het ja, leuk zijn. Goed. Als een aantal mensen het op zou pakken. Gewoon die subsidie aanvragen. Ja, en dan ja. ga lekker barbecue en bier drinken. En ja, eh, daarom. En maken we wat moois van. Uh, ja, ja. Sangetjes erbij en uh, gezellig in man. En als ja. Delft hebben ze ook een buurt, uh, buurtfeest. Ja? Dat is ook, en Pim, want Pim gaat verhuizen naar uh, als een Delft. Ja. Hij blijft nog wel, uh, wat ik hoorde uit een zeer betrouwbare bron. De voorzitter van de Britsclub. Klopt hè? Ja, Dat heb je ja, net zelf verteld. Dat wel als je niet meer in zijn antwoord <laughs> <laughs> goed, ja, wij hebben ja, nog een ja. muziekje te doen ja. En uh, wij sluiten af Goedemorgen antwoord van uh, vandaag 8 juni, Hans ontzettend bedankt Ja graag gedaan ben, bedankt. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend 20 seconden vol. 20 oh, 20 nou, ja, uh, uh, over twee weken ja. hebben we dus het grote ja. uh, evenement Historische Grand Prix, Historische Grand Prix. Uh, Met ZFM uh, twee dagen lang uh, Van 10 tot 5. Uh, dus dat wordt uh, erg gezellig. En uh, ja, ik hoop dat de volgende week weer een, een, een goede morgenstroom voor dit... Roy uh, gaat presenteren, heb ik begrepen. En uh, ja, die moet dan. Uh, we, gaan ook, het, uh, we gaan het allemaal zien. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Graag gedaan. Tot, tot over twee weken. Sinds een dag of twee, vlinden in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam voor